Het weer langs de kust kans op een bui, verder is het vannacht droog. Overdag veel ruimte voor de zon, alleen in het noorden kans op een buitje. S'avonds op meer plaatsen regen, het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Een hele goede nacht. En nadat de collega's van de NCRV twee uur lang hebben gesproken over de zorg... gaan we gewoon verder met een, een ja, heel innovatieve ontwikkeling in de zorg op bij Max. Namelijk de verzorging van antwoorden op je vragen. Het kan zijn dat je vandaag dacht... goh, hoe zou daarmee zitten? En daar niet 1, 2, 3 een antwoord op kon vinden. Het kan ook zijn dat je al jaren rondloopt met dezelfde vraag. En dat het fijn zou zijn om die vraag een keer voor te leggen... aan een grote groep mensen. Nou, die kans is nu. Het is twee uur geweest. Heel veel mensen zijn wakker. Die jarenlang op een bepaald vakgebied ervaring hebben opgedaan. Die heel veel weten. Van één bepaald onderwerp. En die mensen die luisteren nu allemaal naar de radio. Dus als je een vraag hebt, dan kun je hem voorleggen aan die mensen... door te bellen nu naar 0800 1121. Je kunt ook even mailen naar nachtzuster Max.nl. Je mag twitteren via apenstaartje-nachtzuster. En je kunt chatten tijdens dit programma als je even surft naar www.nachtzuster.net... Maar als je dit programma wilt samenstellen... als jij wilt beslissen welke vragen aan de orde komen... bel dan nu naar 0800 1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd... en kijk me even onderzoek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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht zusten, Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen, Nacht, al de morgen. Nacht zusten bij <middels>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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets van de pijn. Oh, Nachtzuster, oh, Nacht, oh, Nacht, oh, Nacht, oh, wat een pijn, de pijn. Narcissist. Narcissist. Narcissist. Ah, ah, ah, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, Ik uh, stel me zo voor dat Henny vriend aan het einde van het jaar denkt... waarom krijg ik opeens 52 keer Buma's overgemaakt over nachtzuster? Dat is ook toevallig, 52 keer na 52 weken. En dan hoop ik dat iemand hem vertelt... ja, iedere donderdagnacht om even over twee wordt je gedraaid op Radio 1. Lijkt me gewoon mooi. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen deze nacht voor vragen... en straks ook voor antwoorden. Anneke, goedenacht. Ja, nacht, zuster Astrid. <laughs> Hallo, Anneke. <laughs> Hallo, ja, ik had je twee weken geleden nodig als nachtzuster. Oh, ben je van de trap gevallen? Nee, nee, nee toen ben ik geopereerd aan de schouder. Eh, dus, en hoe is het nu? Nou, ik heb daar nog redelijk veel pijn. Oh, dat is niet best na twee nee, weken. Nee, dat is uh, zeker niet zo leuk. Maar ja, goed, het is, het is me ook vies tegengevallen, hoor. Dus bij de andere schoudervergelijking is deze, uh, is deze veel, is veel pijnlijker. En hoe komt dat? Was deze erger? Ja. Ja, dit, uh, hier waren uh, uh, stukjes uh, gewoon afgebroken. Er zaten nog puntjes aan en die zijn er allemaal afgescheefd. En de stukjes die er tussenin zaten, tussen de schouder en de arm, zijn er ook allemaal weggehaald. <laughs> dus en dat scheeven, dat, uh, dat schijnt dus behoorlijk pijnlijk uh, geweest te zijn. Ah, ja, want daar was je Uit. natuurlijk even niet bij. Ja, huh? daar was je natuurlijk even niet bij. Nee, nee. nee. Ja, nee. ik was er wel bij, maar uh, niet helemaal. <laughs> nee, precies. En nu dan? Nou, dan zeg ik, uh, uh, er zijn verschillende dingen waar. Ik had, uh, tot, net onder de elleboog deed me alles zeer en uh, alles naar het oor toe. Dan, uh, daar straalt het naar, dat is weg. Alleen net boven in de schouder, waar waarschijnlijk uh, dat scheven plaatsgevonden heeft, of boven in de arm, dat is nog hartstikke pijnlijk. Ja, ja. Dus ja, ja ik kan ja. nog lang niet alles doen. Dat, uh, nou, gelukkig ja. kun je wel bellen. Ja, dat kan ik nog, altijd met, dat kan ik nog wel met de linkerhand. Ja, precies. Hand, dus... Uh, en je had een maar, vraag? Ja, ik, uh, ik hoorde voor een paar weken terug hoorde ik een, uh, op, op, ik weet niet op een van onze zenders hoorde ik een, uh, een quiz en er werd gevraagd uh, de, een van de bijnamen van Amsterdam. Nou, dat bleek dus molkem te wezen. Ja. Dus mijn, mijn vraag is dus waarom Amsterdam uh, molkem genoemd wordt. Hoe dat komt, wanneer dat, dat, dat ja, wie, wie, wie dat ingesteld heeft. Ja. Ze zeggen wel eens, ik wens je naar de Mookumarheide, maar, maar die ligt weer in Limburg. <laughs> ja, dat is een ander verhaal, dat is een andere ja. Mokum. Ja, ja dat, dat hoort bij Mook. Ja. Maar dan zeggen oh, ze wel ja. Heide. dus... Uh... Maar goed, dat was dus mijn vraag waarom Amsterdam dus uh, Mokum genoemd wordt. Ik zit even te denken, want ik, de vraag is ooit voorbij gekomen, maar dat is altijd zo met mij. Op het moment ja. um, supreme, dat ik het nodig heb, dan weet ik het niet meer. Maar dit, het was iets met het uh, Hebreeuws, uh -huh. in ieder geval. Ja, ja. En het had, uh, misschien was het het Hebreeuwse woord voor stad, of misschien was het een afkorting ergens van, ik weet het niet meer. Uh -huh. Maar er is altijd iemand die het weet. Dat denk ik ook wel. 0801121. Waar woon jij eigenlijk, Arneke? Hé? Waar woon jij eigenlijk? Ik woon in Giethoorn. Oh ja. Hé, heerlijk. Ja. ja, ik vind het in de zomer altijd heerlijk, Giethoorn. Ik, in ja. de winter lijkt het me raar, want dan is het volgens mij heel stil. Nou, dat valt wel een beetje mee met de toertochten van schaats, hè? Oh, dat heb je dan ook nog, ja. Ja, dat ja. heb je dus in de winter. In Giethoorn is in de altijd zomer heb te je doen. Het, uh, nou, dan is het niet zo denderend gezellig, hoor. Want dan uh, kun je eigenlijk, zeg maar, in het dorp zelf haast niet verkeren. Oh. Vanwege alle toeristen. Ja, en vind je dat vervelend? Nou, wij wonen dus uh, niet in, uh, in het dorp. Wij wonen een beetje, zeg maar, in, in, in Giethoorn-Noord richting Steenwijk. Ja. Dus we hebben er niet zoveel last van. Ah, oké. Okay. Maar we kon, ja, god, je moet wel eens een keer naar het dorp toe voor het een of het ander. En, uh, dan sta je in nou, de file... Hè? Dan sta je in de file. Ja, soms. Ja. Maar wat erger is, we hebben dus een zogenaamde boulevard, dus wat eigenlijk uh, voor de wandelaars is. Maar en als je dan toevallig een of andere repetitie van een zangkoor hebt, of gewoon van een kerk, en dan kun je dus met de auto komen, nou dan gaan ze echt praktisch in stappen aan de kant. Nee. Dat, uh, en als je dan toevallig een keer klaksonneert dat je er graag langs wil, dan kijken ze heel verbaasd. Op, wat moet die auto hier nou? Ja, precies. Ja. Wat, wat moet je hier terwijl je eigenlijk, ja. jij hoort daar nootbenen uit ja. ja, Iserkwad. Ja, uh, ja. En dan heb ik eigenlijk nog wat? Oh? Paar, nou, dat is geen vraag, dus is oh. ik nog even mijn antwoord op iets. Ik heb toen gevraagd naar die rode sarrevan, hè? Ja. je dat nog herinneren? Jazeker. En er zijn toen verschillende antwoorden gekomen. Het is een bruidskleed, het is een uh, overgooien. Ja. En het is ook nog een een of ander boerenpak, was het geloof ik. Ja. Maar ik heb het nog eens, toch nog eens weer nagekeken. Ik ben er toch naar achter gekomen dat het nog een betekenis heeft. Oh jee. Dat, dat is niet zo'n leuke betekenis. Ik kan me dus voorstellen dat het meisje dus liever niet wil hebben... dat haar moeder die, dat bruidskleed, maa bruidskleed maakt. Want het schijnt ook nog een doodskleed te wezen. Ze gauw ze dus te komen overlijden. Dan komen ze in die komen ze worden ze weer... Opgebaard. Oh ja, daar heb je dan ook geen zin in. Dus ik kan me voorstellen dat het meisje zegt, ten euh, eerste ben ik nog veel te jong voor een trouwjurk. Ja. En de tweede, dat het een doos maar dat trok er helemaal niet. Nee, dat lijkt me ook niet het meest gezellige uh, outfit voor... Nee, dus, uh, uh, Nee. Ik denk dat maak ik nog een keer een kant om die kant weer op te bouwen, dan uh, zakt ik dat toch maar even zo. Ja. Hebben jullie het nog gezongen in de tussentijd? Met het koor? Nou, dat weet ik niet. Ik ben door omstandigheden in een paar keer niet naar het koor. Oh, je was natuurlijk met je schouder in de weer. ja. ja, ja, dat, ja. Uh, dat, uh, we hebben, ik heb nogal, een vrij, we hebben nogal vrij veel uh, muziek in de, in, uh, in de map zitten. Dus dat uh, was een beetje te zwaar voor die arm. Ja. Dus dat... Uh, en zonder ik, map? Ja, en, en, ik, kan en, en, niet. Zeg maar, ik heb hem dus uh, in, in zo'n wilde map zitten. Al uh, liever gezegd in een ordner. Ja. Dus zoveel muziek hebben we al. En, en nou ja, goed, als je dat je dragen moet, ja, dat wil je met de rechterhand want maar met de linkerarm wil dat of met de linkerhand wil dat niet. <laughs> nou, Anneke, ik hoop dat je snel weer je naar kunt uh, dragen. Want ik wil wel even weten hoe het met Koor gaat, maar ik heb het gevoel dat ik je wel weer eens ga spreken. Ja, in de toekomst. Ja, <laughs> nou, tot de volgende keer beterschap met die schouder. Ja, ja, dankjewel. En ik hoop dat ik nog een antwoord krijg op... Uh, ja, ik op denk de dat het de deze de keer, de keer wel gaat lukken hoor, Anneke. Ja, nacht nog. Nou, dat zou ik zeggen tot de volgende keer. Ja, precies. Succes met de uitzending verder vandaag. Vannacht. Ja, dankjewel. Dus dus. Ja, Nou, tot ziens hè. Dag Anneke. Doeg. Dag. En uh, Rob. Hallo. Hallo. Hi. Hey, de, ik heb een vraagje over, um, weer heel iets anders, uitgaat, oh. uh, over um, uh, poeder, uh, wasmis, uh, waspoeder. Ja. Toen um, Sinds Sinds twee jaar ben ik uh, na een scheiding alleenstaand ja. en vroeger moest het allemaal heel uh, keurig gebeuren, wit bij wit, zwart bij zwart, blauw bij blauw en weet ik het allemaal wat. En dan moest dan dit bij in en dat bij in. Daar ja. stoor ik me dus helemaal niet aan. En um, er gaat ook niks mis. Nee, gooi je echt gewoon alles bij elkaar? Nou, zoveel mogelijk wel, ja. Echt waar? Ja, echt waar. Maar zoveel mogelijk wel. Ja, dat durf ik niet hoor. Ik, jij bent een dapper man. Nou, en waarom durf jij dat niet? Nou ja, omdat bij mij gaat het wel altijd mis. Als ik... wat, wat, wat als... gaat er dan... Dat is mijn vraag. Wat gaat er dan mis? Nou, Als ik mijn gele badhanddoeken bij de zwarte was doe, dan komen ze er een beetje grijzig uit. En, en, de, en de witte jurkjes van mijn dochter en de rompertjes van mijn zoontje, als ik die bij de rode was doe, dan komen ze er roze uit. Nou, ik, ik gooi van alles, uh, flannel, uh, overhemden en, uh, en weet ik veel wordt allemaal bij elkaar en dan komt er allemaal weer schoon en fris uit. En, maar mijn vraag was eigenlijk van, ja. zit er nou werkelijk een verschil, um, en dat moet in de chemische samenstelling zitten of zoiets, uh, tussen wat je koopt als um, uh, dingen voor gekleurde was en voor witte was? Oh, wat een goede vraag. Ik, ik heb dat nog nooit gemerkt. Nee, ja, ik, ja, ik, ik vertik ik het een beetje. Ik ga niet... aan. Ja, maar ik, ik, ik, ga niet een, ik vind het al erg genoeg dat ik, dat ik een fles wasmiddel en een fles wasverzachter moet hebben. En dan heb ik ook altijd nog van het spul voor als het heel vies is. Maar, maar dan ook nog een, voor een aparte fles voor de zwarte was. En een aparte fles voor de bonte was. En een aparte fles voor de witte was. Ja, die zijn hier allemaal nog. Maar er zit wel je, volgens mij, in die fles voor de witte was, zit volgens mij wel een beetje bleekmiddel of zo. Uh, kan zijn. Maar heb je zwarte kleren, Rob? Ik heb zwarte kleren, ja. En worden die niet een beetje, zeg maar, niet, niet, niet faal... maar een beetje donkergrijs in plaats van nee. Diep zwart? Nee. Nou... Daar heb ik uh, helemaal geen last van. Ik, ik gebruik ook helemaal geen wasverzachters of... Uh, ik, ik weet ook trouwens niet welk vakje dat moet. En uh, um, uh, voor de rest was ik alles op... Uh, uh, dat zal per wasmachine verschillend zijn, maar ik was alles op uh, programma B40, en dan uh, redden, zeg maar, en komt er allemaal weer schoon en um, uh, uh, uh, schoon uit. Ik kom bij jou wassen. <laughs> nou, uh, <laughs> aangenomen. Heb je ook een droger? <laughs> ik heb ook een droger. En dan gooi je ook alles in, zeker? Nee, dat is het dus nee. enige wat ik nog overgehouden heb. Overhemden mogen eigenlijk niet in het droger en wollen dingen mogen niet in het droger. Nee, wollen dingen mogen echt niet in het droger. Nee, ik ben even... van een pluis af. Ja, ja, dan dus ben, dus ben je zelf van je wollen dingen af. Ja, ja, precies. Maar ik gooi nee, maar wel alles in het er droger. Moet er, er moet een, uh, of een chemische verklaring voor zijn. Ja, dat was of het. het is hè? gewoon een... Een, een, een terechte of onterechte, maar dat maakt me verder helemaal niet uit. Uh, uh, uh, marketing. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, niet. dat denk ik ook. Uh, maar actie. Uh, ja. Nou, ik denk dat inderdaad. dat zo erg? Of nee, laat ik de vraag anders stellen. Ja. Wat gaat er mis als ik de witte was droog en ja. de uh, gekleurde. Um, um, die dingen zijn er nou gekleurd altijd. Uh, een gekleurd uh, uh, soort waspoeder bijgooien. Wat, wat, wat, wat kan mij nou misgaan? Het ja, was een hele ingewikkelde zin om te vragen... wat gebeurt er als ik witte was was, was met een bond, wasmiddel voor bonte was? Ja, de vraag was eigenlijk andersom. Wat, wat, wat gaat oh ja. er mis als wat ik een gebeurt, bonte he? was ga doen met... Nee, uh, <laughs> de vraag is duidelijk. De, wat is het verschil tussen uh, wasmiddel voor bonte de, was, was en die wasmiddel die voor witte was? En uh, uh, mijn vraag is gewoon, zit er nou werkelijk, een, want er moet een chemische of biologische of weet ik veel wat voor verklaring achter zitten, als het ook werkelijk hout snijdt, ja. of anders is het allemaal gewoon onzin. Nee, maar in, volgens mij zit er in waspoeder voor de witte was, of wasmiddel voor de witte was, zit een beetje bleekmiddel. Dus, dus als je daar je zwarte was of je rode was. dan wordt je rode was wordt een beetje. nou het wordt gewoon allemaal een beetje vaal dan. Ik heb niet zoveel rode was, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Nee. Heb je niet een gezellige rode spijkerbroek? Oh god. <lacht> <lacht> <lacht> uh, nee, die mis oh, ik nog. Het is heel modieus hoor, hier in het gooi. Ja, inderdaad. Een rode broek. Op ja. de golfbaan. Ja, precies. Ja, precies. Nee. Maar wat gebeurt er nou? Die, die, die kan niet bij mijn geruitenbroek. Nee, dat kan, nee, je kunt niet je rode broek bij je geruitenbroek uittrekken. Daar zit wat in. Nee. Goed. Nou, um, ja, Het verschil tussen uh, ja, wasmiddel... voor, ja, maar dit, dit, Volgens mij is het gewoon bleek. Maar, wat, maar hoe zit het dan met wasmiddel voor zwarte was? Wat zit daar dan in? Vraag ik me dan af. Daar ja, zit volgens mij in. helemaal niks in. Ja, dat heb ik helemaal niet. Uiteindelijk zit gewoon overal in al die flessen... zit gewoon altijd hetzelfde wasmiddel. Dat zeg ik niet. Dat denk ik Daar altijd. Ik wil gewoon iemand horen... Uh, van die zegt van kijk, dat en dat is het verschil. Ja. En dat en dat kan er misgaan als hij dat en dat doet. Ja, ja maar als het altijd goed gaat... Dan moet je ook misschien niet. Moet je misschien niet de kat op het spek binden. Dat er dan. Dat je, dat je dan. Uh, ik bedoel, als je weet dat het misgaat, dan gaat het volgende keer ook mis. Maar het is wel, als we dan toch op. Maar misschien dat er even, even een echte huisvrouw met verstand inderdaad van dit soort zaken mij moet bellen. Want ik heb de laatste tijd. Ik deed vroeger namelijk dat het de wit was en de gele was bij elkaar. Je hebt naast de rode was ook geel oh, ik was bijna op kleur. Ja, maar ik heb alle handdoeken geel. Dus dan heb, je, dan heb je altijd wel een gele was. Maar ik deed altijd de witte en de gele was. Maar nu wordt de laatste tijd wordt dan de witte was komt er dan geel uit. En dat zijn gewoon handdoeken die ik al twaalf jaar heb. Dus hoe kan dat nou? Dat is toch raar? Ja. Nou. Uh... Ja. Ik vind niks uh, uh, uh, raar, um, ik heb er geen probleem mee, maar ik moest weer uh, naar een van beide bussen grijpen en ik um, van, ja, waar, waar, waar, wat is het eigenlijk voor onzin? Maar en ik, dat wil ik ja. graag weten. Van. Ik begrijp het. Is mijn gedachte nou inderdaad onzin of nee? Er, gaat, er kan echt iets misgaan. Strijk je, je uh, ook? Als je middel gebruikt. Strijk je ook, Rob? Wat zeg je? Of je ook strijkt. Daar draag ik liever aan mijn hulp over. Oh, slimmer ik. Goed. Nou, ik maar die ga... heeft een plezier. Echt, ja, dat zijn mensen die dat fijn vinden, hè? Ja. Nou, ik vind, als ik echt tijd over heb, dan begrijp ik het wel. Het, het geeft toch een soort uh, orde in de chaos als je zo'n zo middagje gewoon strijkt. Alleen jij, ik heb nooit zo'n middagje. Eh, uh, nee. Nee, goed Rob, ik uh, doe mijn best, ik zeg 0800 1121 en wie weet gaat er een antwoord komen voor je. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, hoi. Doei. Monika. Ja, hallo, hallo. Monika. hi. Um, ik heb een vraag wat, wat ik eigenlijk al heel lang mee zit. Als je op uh, kleine wegen, met name B-wegen en op dijken heb je het ook. Er staan vaak van die merktekens op het asfalt. En het ziet er een beetje uit als een, als een LP. Ja. Het is een, een, een zwarte ronde vlek met een kleinere witte vlek in het midden. Net als een LP met een etiket. En ik vraag me af wat dat dan voor merktekens zijn of zo. Want volgens mij zijn het een soort van ja, oriëntatiepunten misschien. Of merktekens die ze ergens voor gebruiken voor het aanleggen van de wegen. Ik ja. weet het niet. Oh, ik, ben, ja, ik kan mezelf soms wel voor mijn hoofd slaan, want dan weet ik zeker dat die vraag een keer beantwoord is. Okay. En dat, dat ik het dan gewoon, ik moet gewoon het voor mezelf, denk ik, maar eens een archief aan gaan leggen, want het is toch verschrikkelijk dat ik het niet meer weet. Ik weet wel dat iemand mij een keer wijsgemaakt heeft, dat zal dan ook in de uitzending geweest zijn, dat, de, dat het he, uh, uh, merktekens zijn voor helikopters. Dat ze mm -hmm. kunnen zien, uh, dat ze afstanden kunnen zien. Maar volgens mij is toen ook gezegd van nee, dat is onzin. En het heeft volgens mij ook iets te maken inderdaad met wat eronder zit. Hmm. Maar wat? Oh, wat, wat, wat, wat, wat is mijn geheugen toch een vergiet? Ja, dat op nieuwere wegen zie je ze volgens mij bijna niet meer. En misschien dat ze, daar, dat ze een andere methode hebben gevonden. Oh, wat was het toch? Nou, dat, dat gaat wel lukken om die beantwoord te krijgen. Want er zijn een hoop mensen die in de wegwerkzaamheden werken... en die, uh, die nu luisteren en die denken van... oh, ik leg het nog één keer uit. Dat is de laatste keer. Ja, maar dan ga ik het ook echt onthouden, Monika. Ik ben wel blij dat je, dat je de vraag stelt. Ik zat er vandaag toevallig nog aan te denken... Uh, ik zat even te luisteren naar, ik meen, Radio 2. Ja, het was op Radio 2... Um, dan ging het over het nut van de diploma's. Omdat iedereen vandaag gehoord, of de meeste mensen vandaag gehoord hebben... of ze geslaagd of gezakt zijn. Mm -hmm. um, en dat het erover ging, van wat is het nut eigenlijk van een diploma? Toen zat ik me heel erg op te winnen, want er belden allemaal mensen over de diploma's. En die vertelden dan, ja, ik heb wel een diploma voor dit en niet een diploma van dat. En er is me nooit naar gevraagd. En toen dacht ik, ja, maar het gaat natuurlijk om... Dat je die examenstof nog één keer helemaal doorneemt en nog één keer toetst. Waardoor die voor de rest van je leven in je hoofd zit. Daar gaat ja. het natuurlijk om die, Het gaat niet om dat diploma. Het gaat om die kennis die je daarmee. Ja, dat je, waarmee je dus kunt bewijzen dat je die kennis in je hoofd hebt. In ieder geval gehad. In, in ja, een gehad, bepaald. Vijf, ja, precies. Nou, ja. en dat, dat is met dit programma ook zo. Ik zou zo graag willen dat ik alles. Dat ik, ik bedoel, ik word nu door jou even overhoord en het is gewoon weer weg. Dat is toch jammer, hè? En misschien moet je toch een, keer een soort van databankje aanleggen. Of zo. Nou, dat ga ik ook doen. Het is, de, de, ik, de, ik, soms dan uh, ben ik zo verschrikkelijk dankbaar, want er zijn mensen die dat uh, graag willen doen. En dat gaan we toch doen, denk ik. Want het is ja. toch leuk dat, dat je dat ook altijd weer even terug kan vinden. De merktekens op het asfalt, ja. Valt het je vaak op of uh, toevallig nu... Uh... Nou, laatst kwam ik je een eentje tegen, want ik ben uh, verhuisd sinds een paar jaar. Maar in, Ik heb eerst uh, in Arnhem gewoond en daar in de Rivierenland, uh, ja, met name op de dijkje, kwam ik ze nog wel eens tegen. En laatst kwam ik je hier eentje in Friesland ook weer tegen. Dus toen dacht ik er ineens aan. Ik, oh ja. ja, wat is dat toch? <laughs> ja, en als je ze eenmaal ziet, dan zie je ze ook overal. Dat vind ik dan weer ja. zo grappig. Ja. Dat is wel zo. Ja. Ja. Nou, ik, uh, ik ga op zoek voor je naar een, uh, naar een antwoord, zoals je gewend bent. En dan ga ik inderdaad mijn best doen om hem te onthouden. Dank je wel, Monika. Ja, graag gedaan. En ik, uh, ik blijf luisteren. Nou, dat hoor ik altijd graag. Oké. Okay. Oké, okay, tot later. Doe. Doei. 0800-1121. Jeannette. Ja, je hebt het goed. Amsterdam heet Mokum. Dat is het Hebreeuwse woord voor plaats. En de Joodse bevolking noemde Amsterdam de plaats voor de Joden. En daarom heet Amsterdam ook Mokum. Ja. Dus dat had je toch goed onthouden. Is het gewoon puur Hebreeuws? Ja, ja, je kan natuurlijk ook zeggen uh, dat, uh, ja, Mokum is ook, het, uh, in Israël zeggen ze ook, uh, voor de plaats Mokum. Ja. Nou ja, dat, dan is dan uh, kort maar krachtig beantwoord, hè? Ja, het komt dus uh, vanuit de Joodse gemeenschap. Ja. Nou, en, en is dat gewoon kennis die, die bij jou is blijven hangen, of, uh, heb nee, je? Nee, maar um, laat ik zeggen, ik ben in Israël ook geweest. En ik heb me een beetje verdiept in uh, de taal. Oh. En zo heb ik dit ook uh, gehoord van uh, Joodse vrienden. Ah, oké. Okay. Dus dat is... Uh, het is betrouwbaar. En je hebt het goed onthouden. Nou, de, ik, ben, ik ben blij dat je dat zo benadrukt. Want uh, <laughs> dat is ook wel eens een opsteken voor dat uh, krakkemieke geheugen van mij. En, en... Nou, dat valt best mee, hoor. Oh, dank je net En Jeanette weet je toevallig wat, uh, wat nachtzuster is in het uh, Hebreeuws? Nou, ik weet alleen wat nacht is. Dat is Laila. Hoe? Oh. als is goede nacht. Laila Tov, zeg ze dan. Goedennacht. En oh. zuster, ja, ja um, dat ben ik nou even kwijt. Mm -hmm. mm. Ja, dat is altijd. Als je het, als je het uh, eventjes uh, vanuit het niets gevraagd wordt, dan is het ons ons het je zomaar, hè? Ja. Maar dus, dat... uh, daar kan ik je geen antwoord op geven. Maar ik kan wel tegen je zeggen, Laila tof. <laughs> dat, dat klinkt heel mooi. Dan zeg ik hetzelfde tegen jou, Laila tof. Ja. Oh, die ga ik onthouden. En dan, uh, uh, wat vind je ervan om, uh, als ik Ramse Shafi draai? Nou, prima. De, ja, daar kun je wel in vinden? Oh ja hoor, die hoor ik graag. Oké, okay, nou dan ga, ga ik die draaien met in dit geval Mama Mokum. Dank je wel. Leila Toff. Leila Toff. Ik zing dit lied voor jou alleen. Zes schelden je, uit, je bent er op zee. Ze vinden je vies, van straat tot steen. Je bent niet meer zoals voorheen. Maar, mama, ook Ik slijt bij jou, mijn jonge jeugd. Je bent mijn moeder, die voor niks en niets meer deugd. Je bent mijn bed, mijn kachel en mijn chores en mijn vreugd. Als ik bij jou verlies, laat je me weer winnen. Ik zing dit lied voor jou alleen. Ze klagen en ze zeiken allemaal, steen en been. Maar ze missen misschien Johnny en Tante Leen. Ze huilen om alles wat eens verdween. Mama Moken, ik woon bij jou aan de gracht Je bent mijn moeder, voor dag en voor nacht Je brengt me thuis als ik lam ben en niet meer word verwacht Je vangt me op, je laat me weer binnen Ik zing dit lied voor jou alleen Met je spuiters en je dieven voor jou alleen met je heroïne gelieven, bij jou alleen. Tussen je duifjes en je eentjes en toch zo alleen. Mama Moken, ik kwam bij jou altijd weer terug. Je bent mijn moeder, je bent mijn steiger en mijn brug. Je bent mijn haven, je bent mijn steun in de rug. Amsterdam. Mag ik je weer beminnen? Ik zing dit lied voor jou alleen. Ik zing dit lied voor jou alleen. Ik zing dit lied voor jou alleen. Amsterdam, voor jou, door alles heen. Ramses Shaffi was dat. Nou, de vragen van Mokum is wel uh, heel uh, grondig meteen beantwoord. Dus uh, dat is mooi. Dan is er ruimte voor nieuwe vragen via 0800-1121. Sikko, goeienacht. Goeienacht met Sikko. Oh ja, is je... aanvulling van Mokum? Ja. Mokum is de plaats waar de Jood opgaande uit huis kon gaan. In vele andere oh? steden moesten de Joden bukken vanwege de hoogte van de deuren. ja. En in Amsterdam was dat niet het geval. Dan mocht hij rechtop door de deur. En Er de... was de deurhoogte zo daar dat hij rechtop kon staan. Maar waarom was dat dan zo? Omdat Amsterdam gebouwd was op Palen? Nee, gewoon omdat het oh. een, een, een vrije stad was. Een, een vrije land. En dan maakten ze de deuren groter? Nee, nee, gewoon. Het waren gewoon mensen zoals jij en ik. Ja. En, dat... Ja, de joden werden vervolgd in Europa. Ja. Ze kwamen uit Spanje en ze kwamen uit Duitsland. Zijn vader als een Askenazische joden heet dat... En in Amsterdam onder andere konden ze rechtop de straat op en konden ze in andere steden niet. Ik begrijp nog steeds niet zo goed wat het nou met die deur te maken heeft. Nou, dat, als je de gebukte straat op gaat, dan buk je voor iedereen die langskomt. Ja, dat snap ik wel. Maar waarom, waarom, waar, waarom waren er alleen in Amsterdam de deuren van de juiste hoogte? Nou, misschien in Praag en in Warschau ook, ook grote Joodse steden. In Praag ook. Maar <laughs> nou, in andere steden in Europa was dat niet het geval. Nee. Ze nou, voelden zich thuis in Mokum. Het is inderdaad de stad waar het fijn is om te zijn. Een plek waar, het wel, waar ze welkom waren. Ja. Nou, dat is maar mooi. Hartstikke welkom, want ze brachten geld mee. En, ja, goed. Ja. En, en waarom brachten ze geld mee? Ja, ze hadden helemaal geld. Want de gilden waren voor hen gesloten. Ja. Dat weet je zelf ook wel. Nou, ik, dat weet ik zelfs nog. Ja, mijn nou, ja, geschiedenis is het soms dus heeft De enige handel ja. die over was, de geldhandel. geldhandel. Ja. Nee, dan... Um... Uh, mag ik nu de vraag echt, echt helemaal afsluiten? Hè? Of je moet toevallig weten wat nachtzuster in het Hebreeuws is? Nee, dat weet ik niet. Ik spreek <laughs> geen Hebreeuws. Dat is, niet helemaal waar. dat is niet helemaal waar. Ik ken de eerste regel van het gebed voor het eten. Maar waarom ken je dat, die regel dan? Ik heb op een Joodse schoolles gegeven in Amsterdam. En heb je die ene regel onthouden? Ja, maar dat is een gebedje kon ik opzeggen, maar ik heb alleen de ene regel onthouden. Ja. En Baruch Atol Adonai betekent gezegend is hij de heer van de wereld. Nou, dus... Baruch is gezegend, Atol Adonai, zegt gij heer. Melk Haolam, melk betekent koning van het heelal, van het geheel, van de aarde. Ik vind dat een, uh, dat vind ik een mooie zin om te onthouden. Ja, en dat is ook nog zo mooi. Het is oh. een ander soort Hebraaus dan ik op de universiteit uh, heb geprobeerd te leren... Het ene is het torah Hebreeuws, het andere is het, het moderne Hebreeuws, zeg maar. Het oh. verschilt wezenlijk. Ja. <laughs> Zo'n L.A., vliegmaatschappij, dat ja. mooi. Dat heet omhoog. Echt? Ja, dat, heet, dat is omhoog. Dat is ook wat als je wil landen. Ja, goed, maar je, je bent wat veilig in de lucht, hè? Ja, maar ja, whatever, uh, whatever come, goes up must come down. Dus dat, uh, dat komt altijd Ja, goed, over. maar uh, zo zijn er wel meer dingen die in het Nederlands aan het Jordendom gerefereerd worden. Er is een schrijver die heeft drie mooie boeken erover geschreven. Meijer Sluizer. Oh. Een lachklink van zover. En voordat ik het vergeten, de derde ben ik kwijt, die titel. Oh. En die heeft hele mooie verhalen over het Joodse Amsterdam geschreven. Nou, dat vind ik nog eens een, uh, een tip naar aanleiding van dit onderwerp. Dankjewel. Als tot de volgende keer weer, Dag! Ruud? Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, het laat me toch even niet los vanwege de, de, de, het prachtige lied van uh, Ramse Shaffi. Ja. Maar ik draai voor onze kinderen wel eens zwarte riek uh, als Amst Amsterdam huilt, waar het ooit heeft gelachen. Ja. En dat is prachtig, maar dat komt natuurlijk omdat er een soort verwevenheid is... tussen het Bargoens en onze woorden zoals mazzel en brogen. Ja. Snap je? Nou, ja. En ik heb nu heel snel op Wikipedia zitten kijken... maar het gaat me iets te snel. Daar kan je dus een perfect woordenboek vinden... die letterlijk vanuit het Nederlands naar het Hebreeuws vertaalt. Ja, oh. Dus dat is wel heel simpel, eigenlijk. Maar heb je, heb je niet nog even nachtzuster ingevoerd? Ja, ik heb verpleegster ingevoerd. Verpleegster? Maar Verpleegster doet hij niet? Nee, dat doet hij niet. En zuster dan? Nee, maar ik bedoel, uh, oh. Max de Huur was natuurlijk een van de leukste, uh, zeg maar, uh, die de Joden ook als uh, uh, hele slimme handelslui, uh, zeg maar, neerzetten. En die vertelde allemaal uh, leuke moppen over uh, bijvoorbeeld Saar komt in uh, Spanje, en die zegt: Ik heb nou zo'n mooie man. Uh, ontmoet, dat is een echte Don Juan. En dan zegt Moos weer: nee, dat is iedere J is een G. En dan zegt zij, bij me gezond, dan ben ik een godin. <laughs> Zulke dingen. Nou, dat vind ik dus heel leuk. <laughs> maar even over dat uh, wasmiddel. Ja, nou, daar, daar, nou ik uh, dan moet ik even terug, want het gaat over marketingprincipe. Ja. En we hebben nog niet zo heel lang geleden een programma gehad... Uh, van de Keuringsdienst van Waarde. Oh, geweldig. onderzoek uit. Mm -hmm. Waarom is er nou zo'n enorme markt voor inlegkruisjes? <laughs> daar ging het over. over die... Weet je wel, dat is al een hele tijd... Uh, het is een intiem onderwerp, maar goed. Uh, daar ja. ging het om van waarom gebruiken vrouwen dat? Ja. En dan wordt er een, <coughs> een, een seksuologische... Geraadpleegd en die zegt: Het is dus volkomen onzin. Want een vrouw die dat afsluit en al zit er aloe veren in, of weet ja, ik allemaal camele, ja. <laughs> niet goed, dan gaat de zuurgraad fout en dat, gaat, dat, is, dat moet je dus gewoon niet doen. Als je een ziekte hebt, is dat anders. Dan, dan moet je dat gebruiken. Maar dat is dus een marketing truc. Echt waar? En dat trapt ja, gewoon nee, half, dat de, de, de, de helft van de Nederlandse vrouwen tot Als je uh, vloeien heb of zo, dan hoef je toch geen inlegkruisje te gebruiken? Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik vind het wel een beetje raar dat jij daar zo'n sterke mening over hebt. Uh, nee, want mijn vrouw die is daar... Die heeft vijf kinderen, hebben we samen en we hebben ook nog eens pleegkinderen, maar die is daar gewoon vanaf gestapt omdat het gewoon echt een onzinverhaal is. Naar aanleiding van die uitzending? Ja, want dat heb je helemaal niet nodig. Dus die heeft jarenlang handen voor geld weggesmeten. Echt waar? Ja, en daar is een enorme industrie, als je weet wat er in, nog maar even niet te spreken, maar dat vind ik natuurlijk wel terecht, ja. in de incontinentiesfeer. Ja. Wat daar aan korrels uh, van, van die vocht opnemende, daar liggen magazijnen zo, zo groot als een, als een, ik weet niet, een hangar vol. Ja. Dat is een wereldindustrie, dus daar zijn ze gewoon achteraan gegaan. En toen komt die mevrouw heel eenvoudig vertellen, maar we hebben helemaal geen inlegkruisjes nodig. We hadden vroeger ook intiem spray voor de derde oksel, ik weet niet hoe dat allemaal heette. Maar dat is gewoon onzin, dat hebben we niet nodig. Je moet je daar ook niet met zeep wassen, maar gewoon met water. Wat heeft het nou met wasmiddel te maken? Ik vind, nou, ik vind het geweldig het, dat je een hetzelfde. stukje consumentenvoordigd heeft. Ja. Daar zitten dus bepaalde detergenten in. Dat zijn dus toevoegingen aan wasmiddelen. Ja. Maar als je dus gewoon een heel simpel wasmiddel van... nou, laat ik er dan maar drie merken noemen... de Lidl, de Aldi of een huismerk van Albert Heijn gebruikt... dan krijg je het effect wat die meneer dus noemt. Niet te heet wassen natuurlijk... Maar dan, ja, wij strijken ook nooit. Want we hebben een heel groot gezinshuis met veel kinderen. Dus dan, bij mijn vrouw weet dat perfect op een bepaalde manier op te vouwen. T-shirt, dat kan ik nog niet eens zo goed als zij. <lacht> nou ja, dan blijft alles keurig netjes. Ja. Dus, maar ja, ik heb soms het idee dat jij uh, nogal lijdt onder het feit dat je niet alles kan weten. Maar ja. je kan nooit alles weten, want dan moet je gewoon onthaasten af en toe. Nou, jij onthoudt het al. Je in, jij kent de hele aflevering van de Keuringsdienst van Waarde nog uit je hoofd. Ja, omdat me dat dan te binnen schiet. Ik ben ja. gewoon een beetje associatief ingesteld. Dus ik hoor dat op de radio. En dan rijd ik terug van mijn vriend, dan Hebben we gespoord en dan denk ik, ja... Dat is eigenlijk zo simpel. Nou ja. weet ik dat toevallig even niet van die, uh, van die wegen, die, die tekens. Maar hij heeft mij dat ook verteld, omdat hij iets met techniek uh, weet. Maar het oh. is inderdaad een markering voor iets wat daar onder de grond zit. Een lus voor een uh, bepaalde telling of zo, weet je wel? Ja, is dat het? Ja, zoiets is het wel. Hmm. Het is geen markering dat er een helikopter kan landen. Want dat het... Nee, maar ik herinner me dat ik me dat weer wijs heb laten maken. Ja. Maar, nee, maar dat ik, het niet ik, was. Ik herken wel dat gevoel wat jij dan hebt, dat je denkt van ik moet het weten en ja. ik ben het op het moment supriem vergeten. en Dan blijft dat knagen in je hoofd. Ja. Ja, maar dat is ook het jammere. Want ik, ik rijd altijd naar huis om 6 uur en denk ik... oh, wat heb ik veel geleerd vannacht. Ja, ja. ja en dan weken later, nou dan zegt iemand... "Ja, moet je dan juist loslaten. Misschien ben ik een beetje eigenwijs, maar ik ben 64. Oh ja, Dus ik heb dat ook veel geleerd. En denk ja. ik, ja, laat het maar gewoon los, onthaast. En denk van, wat een heerlijke avond heb ik gehad. En wat een leuke mens heb ik gesproken. En op het moment dat het nodig is, dan komt het altijd komt het terug. Dat is een heel bijzonder fenomeen in onze hersenen. Zo goed als je een hele zwaardeminte dame aan draadjesvlees laat ruiken, dan weet ze precies nog het recept hoe je dat moet maken. Ja, ik weet niet of het al dan altijd op gaat. Maar, ja, ja, ja, ja, ja, dat hebben ze uitgevonden. Er is een bepaald oh. verzorgingshuis waarin ze de mensen met jongeren laten rondlopen in ouderwetse keukens. En daar dan zetten ze draadjesvlees. In. Ja, maar dat, dat, ook... is, dat is wel bekend dat, dat veel mensen bij wie het korte termijn geheugen het aflaat weten dat het lange termijn geheugen nog prima in orde ja. is. Ja. Maar ja, of het dan allemaal weer boven komt op het moment dat je het nodig hebt, ja, dat ik hoor. Ja, maar dat is ook wel of dat nodig is. Want als jij niet, uh, zeg maar, zou kunnen skippen... zou kunnen deleten, dan raakt je harde schijf natuurlijk gewoon vol. Nou, volgens mij kunnen wij nog heel wat hebben op die harde nou, schijf. Oh ja, zeker. We gebruiken ook maar 10 Ik zou er heel graag een, een, paar, een paar megabyte bij willen hebben. Ja, maar je hebt een heel druk leven met kindertjes en met rompertjes. En met die rompertjes die gewassen moeten worden in alle ja. kleuren. Dus <laughs> ik, ik heb alleen een enorme waardering als mijn vrouw een weekje weg is dan moet ik twee wasmachines in dit gezinshuis moet ik leegmaken en dan ja. weet ik absoluut niet welk stringetje of, of boekje nou precies van wie is en mijn vrouw weet het uit haar hoofd want die zegt gewoon van ik loop in een kringloopwinkel en ik zie uh, voetbalschoentjes oh ja volgend jaar wordt Dylan acht dus dan krijgt hij maat 27 dus die koop ik alvast. Dat vind ik fantastisch als je dat kan als vrouw. Dat kunnen wij mannen helemaal niet. Nee, dat is wel waar. Als ik er als ik, uh, twee dagen weg ben geweest, dan lopen mijn kinderen allemaal in elkaars kleding. Ja. Dat is toch heel bijzonder. Ja. En het, vind uh, een, uh, daarom vind ik wel vrouwen, uh, zeg maar, de baas. Nou, dat vind ik ook. Hè, dus uh, daar heb ik diepe bewondering voor. En ik, uh, ik heb ook meestal puffen op uh, altijd is kort jakje ziek. <laughs> maar toen zegt mevrouw, doen we maar niet zo. Uh, ...sentimenteel, want ik doe het werk hier... ...en jij snapt er niks van. Ja, ja nee, ga jij nee, maar even iets voor ik... jezelf <laughs> doen. ja. Nou. Nee, dus ja, verder... Uh, ja, van, ...van dat Joodse... Dat, dat, ...dat vind ik heel bijzonder... misschien kan je het ooit nog eens draaien... ...Zwarte Riek heet zij... ...en uh, het lied heet Amsterdam huilt. Ja, daar, daar wordt eigenlijk alles in gezegd... ...van hoe... ...zeg maar de Joden vroeger in hun tijd... ...dat zij natuurlijk de, de handel... ...zeg maar dreven... ...ook... Uh, dat allemaal kwijt zijn geraakt op een zeker moment... vanwege natuurlijk wat er allemaal in de oorlog gebeurd is. Maar wij, jij zegt, dat draai ik voor mijn kinderen. Waarom draai je dat voor je kinderen? Omdat mijn dochter van 18, die vindt dat een fantastisch mooi... een, een heel emotioneel lied. En ik heb uh, een schoonzus, diens vader is een volle Jood... en die heeft ook op zijn begrafenis dit lied laten draaien... en nog een ander heel mooi lied, dat heet Colony Draai. Dat is een, een, een klassiek stuk, maar dat... ja. Niet omdat ik nou zo begaan ben met die Joden, want ik heb ook een andere discussie gisteren gevolgd waarin de Palestijnen aan het woord kwamen. Misschien heb je dat gezien, ja. of kan je dat niet zien, maar bij Knevel van der Brink, daar ging het over. Ja. Maar snap je, dan, dan voel je dus dat dit een enorm gemis is, dat deze mensen er niet zijn. Maar ik heb zelf ook voor een Joodse meneer gewerkt in, in een woningtextiel. En die man die kon je echt tot razernij brengen. Gewoon van. Als je het grappig zegt, dan ging je vroeger ging je in Amsterdam winkelen... en dan kocht je een leren jasje als man en dan was het drie maten te groot... maar dan hield die man het van achteren strak en dan zei hij dat jasje pas perfect. Uh, uh, uh. Snap je? Ja. Hele goede handelslui. Ja. Maar als je het negatief uitlegt, zeg je ja, dat zijn jodenstreken... maar daar bedoel je dan niet mee. Uh, ik haat joden, maar ze zijn gewoon hele slimme handelslui. ja, ja. ja. Maar het is een prachtige cultuur, en dat Hebreeuws dat is een prachtige taal. Nou, dit is ik, uh, ja, ik was docent uh, anderstaligen, maar ik had nooit uh, Joodse mensen die ik Nederlands hoefde te leren. Nee. Dus. Nou, ik, uh, ik heb uh, nu al zoveel informatie voorbij horen, uh, horen komen van je, dat uh, ik, ik ga het nu gewoon afronden. Ik hoop dat je er iets mee kan, en probeer te onthaasten. Af en toe even gewoon lekker in je auto, en... Niet te veel dromen, anders rijden je tegen een boom aan, maar wel uh, <laughs> niks doen. Oké, okay. ik ga het proberen te onthouden. Nou, maar je weet het maar nooit met het geheugen voor mij. Want ik vind het uh, heel erg uh, boeiend om naar te luisteren. Dank je wel, Ruud. Heel graag gedaan. En Ruud? Ja? Ik heb wat voor je. En dat is? Zwarte Riek. Ah, dat vind ik lief. Dank je wel. Als vader weer bladert in zijn fotoboek. Sta je versteld als hij weer vertelt van de weesperstraat in de Jodenhoek? Als hij dan verhaalt hoe het leven begon. Avond, kugel met peren. Fu dat niet nest, kan het ook niet waarderen. Het boek had Zullen brogen. Voor de hele Nischboog. Zwarte Rika, oftewel uh, of Zwarte Riek, oftewel Rika Jansen. En Amsterdam huilt. 0800 1121 is het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Bart, nacht. Ja, nacht. Wat kan ik voor je doen? Nou, o, eerst even reageren op de Luisteraar. Dat kunnen wij mannen niet. Als het om huishouden en kinderen gaat. Dat is jammer dat dat gezegd wordt. Het wordt ook iets te snel gezegd, vind ik. Maar goed. Nou, Daar ik ook niet voor horen. Nee, maar het was niet het hele huishouden en alles met de kinderen. Maar ik, moet, ik, ik ervaar zelf ook wel dat uh, de kleding en de styling vaak in handen van de vrouwen ligt. Maar misschien ben jij de uitzondering die de regel bevestigt, of het andersom. Oh, ja, ja. Heel veel mannen zeggen misschien ook wel te snel, oh, dat, uh, dat kan ik niet en dat laat ik wel aan de vrouw. Nou, ook. dat is ook nog eens een keer waar. Want ik kan toch niet geloven dat uh, uh, de vader van mijn kinderen dat echt niet kan. Ik denk dat als hij, als hij iets beter zijn best deed, dat hij het best... Maar goed, dat is een discussie die ik thuis verder zal voeren. Wat kan ik verder voor je doen? <lacht> de LP's op de wegen. Ja. Putdeksels. Ja, de oh. En tegenwoordig is het helemaal niet meer nodig, omdat ze heel veel GPS... Ze ja. dus kunnen precies weten waar een putdeksel zit tegenwoordig. Oh, ja. Maar uh, die rondjes, dat zijn putdeksels waaronder riolering loopt of kabelwerk. Ja, is dat zo? Want volgens mij is het een soort schildering. Want je ziet het ook op asfalt, het lijkt me toch stug dat... Ja, erin... ja, ja, maar onder de, onder de laag asfalt, daar een putdeksels. Eerlijk waar? Ja, pas de... op die B-wegen of op A-wegen, dat Op hele... de grond zouden liggen. Die kunnen omhoog wippen oh. door auto's. Oh. Dus vind... vandaar dat we wel een laag afval over hebben, maar onder het asfalt, ligt er ligt gewoon een putdeksel. Ik vind een onhandige plek voor een putdeksel. Uh, ja. ja, dat vind ik ook. Ik <laughs> zou het naast de weg doen. Dat maakt het graven ook wat makkelijker. Ja. Maar ja, mijn buurman die werkt bij de gemeente, die heeft me dat verteld. Want die vroeg het mezelf ook af. Ja. En dat is wel een buurman die je kunt geloven als hij iets vertelt. Ja, dat is wel een aardige, geloofwaardige buurman. Oh. Wat doet hij bij de gemeente dan? Oh, die van, van alles. Oh. Die wijkbeheer en. Nou ja, die doet Frans. Oh, oké. Okay. Is wel een leuke buurman? Ja, een heel leuke buurman. Ja, dat zou ik ook altijd zeggen. Ja. Dat is heel verstandig. Ik weet zeker dat hij niet luistert, maar. He. En leuke jij, ben, buurman. jij bent onderweg, Bart, hoor ik, om uh, ja. acht minuten voor drie. Ja, klopt, ja. Waar gaan we naartoe? Uh, Arnhem. En wat gaan we daar doen? Uh, pakjes en pelletjes afleveren. Ach, oh, het is weer zo laat. Ja, ja, ja. Dat, dat wordt ook zondag gedaan, hè? Ja, en dat is maar prettig ook. Ja, zeker. Want weer heel veel mensen blij. Nou, ik wens je nog een goede rit. Ja, en jij hebt veel plezier zondag, hè? Zondag? In je regenpak. Wat dan? Wat ga ik doen dan zondag? Ik dacht dat jij naar het Full color Festival ging. Geen... Ja, het is zaterdag, joh. Oh, is dat zaterdag? Oh. Ja, ik bijna zondag in kampen. <laughs> nee, de, deze zaterdag. 90% kans op regen. <laughs> uh, ja, nou ja. Ik nou, zal een dus, paraplu meenemen zeg ik. Ja, ik. Ik ben degene met die blauwe poncho. Ah oh, oké, okay. nou ik ben degene met die uh, roze meneer Knopschap. Oké, okay, nou, dan zie ik je daar. Oké. Okay. Dag. Hey, doeg. <laughs> 0800 1121. Meneer Bussink. Ja. Hallo. Hallo. U mag het zeggen. Oh, uh, ja, ik, uh, ik ben niet meer de jongste hoor, maar dat geeft niet. Nee, dat dus geeft niet. Ik wij zo vaak naar jou ah. en ik vind het geweldig. Ik, ik vind dat schitterend en dan probeer ik altijd, denk ik, god, daar heb ik een antwoord op. Maar nu denk ik dat uh, over die uh, herkenningspunten van die, uh, die strippen op die uh, fietspaden op het... of andere... Die zwart-witte uh, toestanden... Ja. Uh, uh, ik denk te weten... dat dat uh, voor de luchtkarteringspunten zijn... voor het verkeerscontrolesysteem. Uh, het is zo dat... Uh, we kopen allemaal landkaarten en wegenkaarten... bij de ANWB en noem maar op. En... Uh, ja die moeten ergens moet dat die veranderingen en uh, zij vliegen dus met vliegtuigen en helikopters over het land heen en dan zeggen ze nou ik woon ik woon bijvoorbeeld in Sneek hè ja en dan dan zeggen ze nou dat puntje daarin de bij een uh, meertje in Sneek naar Riethoorn uh, uh, toe uh, dan kunnen ze precies bepalen wat dat is. En als daar veranderingen zijn, dan maken ze luchtfoto's. En dan zien ze dat er veranderingen zijn, of niet, in die wegenstructuur. En dat zijn die vaste punten die ze met zwart uh, kringen en een beetje wit eromheen. Uh, nee, wit in het centrum en zwart eromheen. En dan weten ze precies van A naar B wat de afstanden zijn. Oh, als een soort uh, coördinatiepunten. Ja. ja. Oh. Uh, zo is het mij ooit, omdat ik die vraag ook heb gesteld... Uh, is het mij uitgelegd dat helikopters of vliegtuigjes... die van de AWB of wie die wegkaarten dan ook maakt... weten ze precies uh, wat de afstanden zijn tussen die punten... en wat de veranderingen zijn... Ja, dan kom je toch weer bij die helikopters die iemand mij ooit uh, wijs maakte. Maar dan heeft het niks met landen te maken, maar wel met, een, uh, met luchtfotografie. Ja, ik denk dat het uh, heeft te maken... Ik ben ook maar een leek, hoor, maar dat <laughs> hebben ze mij ooit uitgelegd. <coughs> Sorry. Uh, met luchtfotografie. Uh, dat ze dan van punt... Uh, ik woon dan in Lemmer. Uh, nou, net woonde u de nog de in de Sneek. Ook. En dan zie ik die punten en dan ja. zeggen ze nou, uh, laten we zeggen, naar het uh, u Die ja. heeft die mensen ook al de bel gehad. Uh, dan weten ze precies dat tussen dat puntje en dat puntje is zoveel afstand. En dan maken we foto's van. En als er een, uh, een wegverandering is, dan geven we dat op en dan weten ze precies waar dat gebeurt. Prima. Ja? Ja, meneer Bussink. Ja. Um... Uh, hoeveel jaar bent u dan? Ik ben 75. O, oh, daar vallen we mee. <lacht> u kunt nog jaren mee. Ja, nou, ik, ik luister zo vaak naar uw programma. <lacht> ik ben abonnee al, al 60 jaar 50 jaar op een uh, tv-gids. Ja. Uh, ik luister zo vaak naar u. Waarom komt er nou nooit nou eens een fotootje van u... Uh, in een tv-gids, of noem maar op. Wel, welke tv-gids heeft u? Ik vind u zo aardig. En ik luister zo graag naar u. En ik weet niet hoe oud u bent, hoor. Ik ben 75, dus maakt u zich geen nee, zorgen. Nee, u bent maar... te oud voor me. Ja. <laughs> ik maar... zou dat best wel eens willen weten. En ik luister heel graag naar uw programma. Maar meneer Buzink... Ja? Welke, welke tv-gids heeft u? Uh, ik ben... Dat heeft een broer, ik kom uit een AR-gezinnetje. En uh, uh, voordat ik ging trouwen, dan die oudste broer, die zorgde dat je wel lid van de NCV werd. Oh. Dus ik ben, ik ben uh, vanaf 61, ik ben op het ogenblik dit jaar 50 jaar lid van de NCV. Nou, dan ga ik regelen dat de NCV gids een keertje een foto van mij bij de, bij de donderdagnacht zet. Bij, in, de, in, de, in het radiogedeelte van de NCV gids Wilt u dat doen? Ja, dat ik, duurt ik even een week of zes. Ik maar... ben, ben zo'n radiofreak. Kijk, het is nu al twee uur of drie uur, weet ik wel. Maar ik ben op zo'n leeftijd dat ik uh, s'nachts best wel eens een keer onder een glaasje bier en een borreltje even blijf. En ik, ik luister zo vaak naar u. En ik vind het zo interessant. Ik hoor u zeggen vanavond over een oranje broek, hè? Een rode uh, een Ja, rode voordat u de verkeerde uh, kleurbroek koopt. Uh, toen mijn ja. vrouw nog leefde, toen zei ze... Die volgde alle modebladen, hoor. Toen zei ze, het zal toch nooit gebeuren, Piet... Zo heet ik namelijk... Ja. Dat jij ooit in zo'n broek zal lopen... En daarom verbaas ik me vannacht erover dat u dat zegt. Want modeartiesten, ik ben niet zo... Oh, oh meneer Bussink, rust, meneer Bussink. Volgens mij kunnen we uren praten, maar ik moet helaas naar het nieuws. Okay. Ik, u gaat een rode broek kopen en ik ga zorgen dat ik een keer in de NCV gids kom. Ik wens u een goede nacht. Ik, uh, ik vond het leuk met u gesproken te hebben. Ik ook. Dag. Dag mevrouw, dag.